dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. René van Brakel met het NOS Journaal. Op een passagiersvlucht van Northwest Airlines en KLM... die vanuit Amsterdam onderweg was naar Detroit... is knalvuurwerk afgestoken. De passagier stak het vuurwerk vlak voor de landing af en werd snel overmeesterd. Enkele passagiers raakten licht gewond en moest naar het ziekenhuis. toestel is veilig geland in Detroit. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC was de dader een Nigeriaanse man van 23 die op Schiphol een tussenlanding had gemaakt. Bij rellen in de Surinaamse stad Albina, waarbij honderden mensen betrokken waren, zijn in doden en zeker 13 gewonden gevallen. Ook zijn 20 vrouwen verkracht. De lokale bevolking van Marons, dat zijn nakomelingen van gevluchte slaven, vielen Brazilianen aan. Er werden ook winkels geplunderd. Er zijn al een tijd spanningen tussen de plaatselijke bevolking en de Brazilianen die daarna goud zoeken. Bij een brand- in het zorgcentrum Peize in Drenthe zijn twee bejaarde bewoners gewond geraakt. Een van de bewoners vloog in brand, maar werd snel geblust door een verpleegkundige. De brand die daarna ontstond is snel door de brandweer van Peize gedoofd. Bewoners van één etage van het zorgcentrum zijn geëvacueerd. In de, Amerikaanse stad, in de Amerikaanse staat Oklahoma is de noodtoestand afgekondigd... vanwege de zware sneeuwstorm die het midden van het land teistert. In verschillende staten hebben de autoriteiten vliegvelden afgesloten... waardoor veel vakantievluchten zijn geschrapt. In de staat Montana is de temperatuur min 34 graden Celsius. De sneeuwstorm in de VS is de zwaarste in jaren. Door noodweer in Marokko zijn zeker vijf mensen omgekomen... en twaalf mensen gewond geraakt... Zware regenval veroorzaakte overstromingen in verschillende delen van het land. De doden vielen in Agadir, Marrakesh en Taza. In Casablanca en Marrakesh storten huizen in door wateroverlast. Het weer in de kustprovincies kans op een enkele bui blijft vannacht boven nul. Morgen in het zuiden en oosten af en toe zon. In het westen en noorden soms regen. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu tussen App en Vloed. Gezellige tijd aan het eind van het jaar. Zie brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let it light.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 In New York and the telephones ringing Somewhere outside I hear people singing a song I hear your voice as I pick up the phone Girl you're telling me that you're all alone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 Just soon to be old man, he knows what is best. Very shortly now, there's gonna be an answer from you, then one from me. And matrimony, marriage, joining together two people for better.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 Chase or night. Have you ever watched the day?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 ja, Eén uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de, de, trein, de, de trein, ik het station, station. Jij de bent de stem. regen, ik de tom Jij bent de kerst, ik de bonbon Jij bent de rust, ik de coco Ik ben het zakje, jij de, de thee Ik ben de, de kans, jij de souffle.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We wereld. Mee. Dan komen we een en een ja. Nou, een villa en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Daarom niet. Maar nou, is duur. Nou ja, Herman, ja, Zit er meer in de rommel duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, om ik vind het echt niet van een tuk om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dat vind ik wel nou gelukkig! Wat Wij de zijn Littigheid het. Nee, begrijp nou, Pees, hè. Betaalbare romantiek, er bestaan er gewoon. en een fris. Het kost weer mijn handen vol geld. Jij bent de schrikdraad ben waarop de ik piet. Ik ben de kip, jij bent dus nou, de. Doe Ik ben de paus, ik jij ook, bent echt. de fil. Gewoon met Danny de Mugman. Wij doen. zijn een doedelzak